Nieuws van 10 uur. Kijk Puk bij het NOS Journaal. De nieuwe CAO, de stewards en stewardessen, leveren een vakantiedag in... en ook wordt de rusttijd met een dag ingekort na intercontinentale vluchten. Dat levert KLM een besparing op van miljoenen... zegt de vakbond voor Nederlands cabinepersoneel. De KLM heeft in ruil hiervoor toegezegd... dat er in principe geen mensen gedwongen ontslagen worden... zolang de CAO loopt. Eerder sloot KLM al een CAO met het grondpersoneel. De onderhandelingen met de piloten lopen nog. De Wereldvoetbalbond FIFA kiest vandaag een nieuwe voorzitter midden in een groot corruptieschandaal. De huidige voorzitter, Jozef Blatter, die heeft gezegd niets van de corruptie te weten, heeft zich kandidaat gesteld voor een vijfde termijn. Zijn tegenstrever is de Jordaanse prins Ali. De oud-SS'er Vladimir Katryuk, die op de opsporingslijst stond van het Simon-Wiesenthal-centrum, is vorige week in Canada overleden. De 93-jarige Oekraïner was in 1944 uit de SS gedeserteerd en kreeg later de Canadese nationaliteit. Rusland klaagde Katriuk begin deze maand aan wegens betrokkenheid bij genocide. Het Canadese Federale Hof oordeelde in 1999 dat Katriuk op valse gronden de Canadese nationaliteit had verkregen... door te verzwijgen dat hij met de nazi's had gecollaboreerd. De Canadese vonden toen geen bewijs dat hij oorlogsmisdaden had gepleegd. 4500 Chinezen van één bedrijf zijn in Nederland. Ze hebben het uitje van hun werkgever gekregen. Het gezelschap toert rond in 90 autobussen. De delegatieleiders van de groepsreis werden vanmorgen ontvangen... in het Mauritshuis in Den Haag door minister Kamp. Hij wilde goede verhoudingen tussen de Chinese toerisme-sector... en Nederland benadrukken. Behalve Den Haag bezoeken de Chinezen onder meer ook Delft... de Veluwe en Roermond. Het weer vandaag vooral in het westen en noorden enkele buien... die breiden zich later op de dag uit naar de rest van het land. Af en toe zon en het wordt vanmiddag 14 tot 17 graden. Dit was... Het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Stroe en Bardenveld 6 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat na een ongeluk tussen Beverwijk en Knoop het Rotterpoddenplein 5 kilometer. Bij Knoop het Rotterpoddenplein zijn twee rijstoken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 En die presenteert Watertoren Sport. Het speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag als gast Roy Seitz. Een echte Zandvoorte. Hij is marshal op het circuit. Hij is begenadigd voetbaltrainer. En het is eigenlijk een vriend van me geworden. En dat is natuurlijk leuk om te horen. Wat u hoorde aan het begin was de stem van Alice Bergen. 40 jaar geleden mocht ik bij haar in de uitzending zitten. En zij staat eigenlijk uh, rand voor een ontzettend leuk programma... dat we gewoon hebben overgenomen. Watertorensport in Zandvoort. Goedemorgen allemaal. opening van Watertorensport op vrijdag. Herman van Veen, ik ben vandaag zo vrolijk en ik word vrolijk van dit programma. Vandaag als de gast, Roy Zeits. Roy, voordat jij je verhaal mag vertellen als marshal van het circuit... en als zeer begenadigd voetbaltrainer, even iets heel anders. We gaan beginnen met autosport. Want afgelopen zondag op Zolder en de week daarvoor tijdens de Pinkster Races... was Jury Verzwijveren tweede... Ik vind dat heel knap voor een 18-jarig jochie. Jordi, goeiemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen. Dat zijn leuke resultaten die je gehaald hebt. Ja, klopt. Ja, we hebben nu uh, zes wedstrijden gehad. Uh, de eerste zes wedstrijden van het jaar. Uh, ja, zes keer het podium gehaald. En afgelopen week uh, ja, vier, keer, uh, vier keer op het podium. En uh, heel dichtbij bij de eerste plaats. Dus dat zijn uh, ja, zeker resultaten waar je blij van wordt. Leuk man. Marcel Dekker, waar komt hij eigenlijk vandaan, weet je dat? Eh, uh, Marcel Dekker, waar hij uh, qua plaats vandaan komt of wat hij verder heeft gedaan? Nee, waar hij vandaan komt, naar welke, welke omgeving? <laughs> Marcel Dekker komt zelf uit, uh, uit Krimpen aan de IJssel, als ik oh, het goed okay, heb. Oké, dus de Zuid-Holland. Luister, daar kun je uit niet van Holland. winnen, hè? In die 130 pk. Hoe komt dat? Eh, uh, nou, kijk, onze auto's zijn allemaal uh, extreem gelijkwaardig aan elkaar... ...en de rijder maakt echt het verschil. En wat we bijvoorbeeld afgelopen weekend bij de Pinkster Race zagen... ...is dat ik wel de snellere rijder was van, uh, van de twee. Alleen uh, ja, Marcel Dekker heeft uh, zoveel ervaring. Die heeft gereest tegen de familie Bleekemolen in de Clio Cup. En, en ja, die is Nederlands kampioen geworden in de Clio Cup. Dus die, die heeft zoveel ervaring uh, op zak. En ja, dat, uh, ja, daar won je uiteindelijk de wedstrijden mee met, uh, met het Pinksterweekend. weekend. En ja, je kan wel sneller zijn. Alleen ja, de is dan een, een tweede punt. En uh, dat lukte helaas net niet. Je, je praat zoals je rijdt, uh, Joeri. Wanneer ga je hem pakken? Uh, wanneer ik hem ga pakken, ja, dat, is de, dat, dat moet gaan gebeuren tijdens de volgende wedstrijd uh, op, uh, op Assen. Want uh, ja, Marcel die staat nu eerst het kampioenschap, wij staan nu tweede het kampioenschap. En, ja, de achterstand is, is niet heel, dus één foutje van Marcel en het moet alweer voldoende zijn om ervoor te komen. Maar nogmaals, ja, we werden afgelopen weekend tweede op 800ste uh, op van een seconde en net ietsjes meer dan 1 tiende van een seconde. Ja, dan is het toch extra zuur om dan, uh, om dan tweede te worden. Dus uh, ja, we gaan op Assen voor een sportieve revanche. En dan gaan we voor een, een dubbele overwinning. de goede mentaliteit. Roy, yes, yes, mooi doet, doet hij het, hè? 18 jaar. De 8 juli op uh, Assen, de eerstvolgende meeting van de Mazda MX-5 Cup. Uh, dat het wederom spannend gaat worden wie er gaat winnen. Want uh, ja, tussen Marcel en Jury uh, gaat het gelijk op. En eigenlijk de andere favorieten die ik op mijn lijstje had staan... die doen het niet zo heel best dit jaar. Je hoort het, Juri ook... Uh... Onze gast van vandaag, Roy Seitz, gelooft in je. Ik ook. Heel veel succes. Hartstikke leuk dat je even aan de telefoon kwam. Helemaal super. Dank jullie wel. hoor. Heel ja, Fijn weekend. Jij ook. Doe. De eerste plaat van onze gast van vandaag, van Roy Seitz. John Miles. Music was my first love. And it will be my love. Take on the future.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 Music. De eerste plaats gekozen door onze gast van vandaag, Roy Seids. Mijn levenslied, zei je, Roy? Ja, dit is echt uh, een van de mooiste nummers die ik uh, ooit gehoord heb. Het is fantastische muziek. Vlak voor die muziek, uh, beste mensen, goedemorgen, hoorde u Juri Verzwijveren. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat attente luisteraars ontstippen. En deze keer deed dat Dolly de Pierik. Als u nou mee wilt praten in dit programma, belt u dan 057 309 39 of als u van buiten Zandvoort belt, 023 573 0939. Dus voor iedereen die luistert, 057 309 39. Dankjewel trouwens, Dolly. Tot We gaan verder met de gast van vandaag. En dat is Roy Seids, die voetbalde allereerst bij Zandvoort. Ja, bij De Groene, zoals dat toen heette, Zandvoort 75. En daar heb ik tot mijn twaalfde ongeveer gevoetbald en uh, toen kwam ik in een ontdekkingsfase waarbij ik besloot om te gaan basketballen dat heb ik gedaan tot een jaar of 18 was en uh, je hebt bij de Lions gespeeld? Hè? ja bij de Lions, de, de jeugd, de senioren en vervolgens uh, ja, kom je op een leeftijd dat uh, stappen en alles uh, veel interessanter is dan sporten en uh, toen, uh, ja, toen verwaterde het sporten een beetje Ja, je bent erin gebleven ja. En met succes, want wat je op het ogenblik doet is, je bent keepers trainer ja. bij Allianz 22 in Haarlem. En dat doe je met ontzettend veel succes, want je hebt net de Frans Hoekdagen afgesloten en daar zelfs een Nederlands kampioen meegebracht. Vertel. Ja, nou ja, allereerst, uh, ik doe het met heel veel plezier en de kinderen maken er een succes van. Want die moeten het doen en ik kan ze alleen maar de, de handreikingen geven om het te doen. Uh, we hebben inderdaad uh, in uh, februari 21 kinderen afgevaardigd naar uh, de voorrondes van de Frans Hoekdagen. Heel uh, even, even de, de voorrondes van de Frans Hoekdagen. Ja. Hoe zit dat, dat hele spul in elkaar? Uh, Frans Hoek organiseert uh, door het hele land een x aantal dagen waarop iedereen, alle keepers welkom zijn om een uh, dag keepersclinic te krijgen, dus uh, training, maar ook wedstrijdjes. En uh, dan worden de kinderen opgedeeld in leeftijdscategorieën. En de beste twee van elke leeftijdscategorie kwalificeren zich voor de finale dag in mei. Nou, de dag was dit jaar uh, de Vrijdag na Hemelvaart. Uh, we hadden elf jongetjes en meisjes die zich gekwalificeerd hadden. Dat is veel. Dat was best veel. Helemaal van een kleine club als Alliance, wat het toch is. En uh, wij hadden, van de elf zijn we met zeven kinderen uiteindelijk heen gegaan. Een aantal waren op vakantie, uh, hadden een toernooi of uh, andere verplichtingen... waardoor ze niet aanwezig konden zijn. En uiteindelijk hebben we met die zeven kinderen twee derde plaatsen... en één Nederlands kampioen uh, afgeleverd. Wie waren die derden? Uh, Justin Seitz, mijn zoon, en Sib Berkelmans. Allebei spelers uit de E van Allianz. En we hadden een van jouw pupillen van de F, Mara Versteeg... die uh, in de categorie 6 tot 9-jarige... Met de titel naar huis ging. Ja, de meisje is 9, dat is talenten. talent. Hè? Ja, dat is echt. Uh, die moeten we in de gaten houden. Zou het nou mogelijk zijn om ooit in het Nederlandse voetbal een meisje in een eerste team te hebben op een hoge afdeling? Uh, nee, ik denk dat uh, de Nederlandse voetbalwereld daar te, te mannelijk voor is. Dat gaan ze niet accepteren. Maar deze? Ik, uh, ik heb in het verleden hebben we een Zandvoortse kiepster gehad. Of ze is nog steeds kiepster. Uh, Kelly Steen. Die uh, speelde als enig meisje in, in de jongens, elftallen. Tot, uh, tot heel hoog bij Zandvoort. En uh, dat was altijd wel grappig als dan de tegenstander het veld opkwam van: oh, er zat een meisje op doel. Alleen dat het meisje ook uh, in, het Europees, of in het Nederlands team zat onder de 19. Ja, dat vergaten ze dan even. En ja, die, uh, die heeft het talent. Alleen ik denk niet dat de, de maatschappij dat accepteert. Nou ja. Dus laten we hopen dat het ooit zover komt. Alleen. Uh, tot die tijd gewoon de damesvoetbal op een hoger niveau brengen. Ik zie het je doen. Een aantal dagen in de week op dat veld daarin bij de Rijkstraatweg. Ik herken alleen maar plezier. Toch vraag je om bloed, zweet en tranen. Als ik terugkijk in de tijd een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag geproefd van leven. call Peter Tranen, André Hazes, voor de Watertorensport op vrijdag. Gast Roy Seids. Roy, als je in de arena zit. Er zitten 50.000 mensen in de arena en ze draaien dit nummer. Dat doen ze iedere wedstrijd. Hè? Bij mij loopt het kippenvel over mijn rug, hoor. Ja, bij mij ook. Dat is echt uh, ja, een, uh, een uniek moment. En elke keer weer. Dat is een fantastisch nummer. Jij bent uh, voor, door de passie voor het voetbal begonnen als coach bij Zandvoort. Eerst met F's, hè? Ja. Klopt. En dat was succesvol. Ja, dat was een uh, leuk jaar. Dat deed ik samen met Dennis Kool. En uh, ja, dat was eigenlijk ook gelijk een, een goed jaar. Uh, we, we haalden bijna de eindrondes van de, van de, van de KNVB-beker voor de F'jes. Uh, we, we haalden een kampioenschap binnen. En uh, dat was gewoon leuk. En uh, ja, als je wint heb je vrienden. En dan is alles ook leuk. Dus uh, dat maakt ja, het maakte automatisch al een stuk makkelijker. Je deed het omdat uh, je zoon... De uh, rookvoetbal, he ja. Justin. Uh, toen ben je meegegaan naar de Eetjes. En dat ging ook weer lekker. Dat was ook leuk. Uh, ook weer uh, met Dennis samen. En uh, Carina als, uh, als hoofdtrainster. En dat was uh, ja, gewoon een ideale samenwerking. Waardoor, je ook, uh, waardoor we ook het keepers uh, trainen hebben op kunnen pakken bij Zandvoort. Ja. En uh, dat, uh, dat begon heel leuk. Het was alleen heel jammer dat we vanuit uh, de club op dat moment nog niet al de we medewerking kregen omdat, uh, zoals je zelf ook weet, het, het keepers altijd toch wel een ondergeschoven kindje is. Wat uh, ja, moet wijken voor de, voor de gewone, normale, reguliere trainingen. Ja. Heb jij bijvoorbeeld Bart Koper getraind? Bart Koper heeft uh, bij mij getraind. Uh, niet dat ik hem nog veel kon leren. Maar die heeft mij heel veel geholpen. Ook toen de tijd met de, met de F's en de E'tjes, Omdat hij dat leuk vond. En... Uh, ja, Bart Lassik van de week heeft een contract gekregen van Volendam en die gaat bij Volendam in de B1 keeper. Dat is een aardige carrière hè, voor een Zandvoortse ja. jongen. Maar het is jammer natuurlijk dat de zaak met Twente misging, want daar was hij goed op zijn plek. Ja, hij heeft de stage doorlopen bij Twente en wat daar precies is misgegaan weet ik niet. Maar ik las van de week op zijn Facebook dat hij een contract heeft gekregen van Volendam. Dus ja, dat is op zich al een hele goede stap in een goede richting. Groot talenten. Ja we gaan uh, weer naar muziek toe, Roy. Je volgende keus, Parrel aan de Zee? Ja. Waarom? Ah, een mooi nummer over, zo, over, onze, over de mooiste plaats van het land. Van Kessel. En niet met volle teugen, ze kies strand op de... Verlangen naar wat rust weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde na de vuur. Kriebel in mijn buik, één met de natuur! Ik geniet met volle teugen, Ze vries strand of de... We'll Van Kessel, En dat was hem deze keer alleen. Maar als je de clip ziet, dan zitten daar heel bekende Zandvoorters in. Johnny Kruikamp, dingetje, al het kalf. Lekker nummertje. Ja, heerlijk nummer. We gaan verder met het voetbal. Want uh, je bent dus begonnen bij Zandvoort als keepers trainer. Ja. En toen ben je overgegaan. Hoe is dat gegaan? Ja, dat is uh, op een hele vreemde manier gegaan. Uh, Rob Gansner, technisch coördinator bij Allianz. Ook een Zandvoorter. Uh, stond bij SV Zandvoort te kijken naar een wedstrijd uh, van de E... Waar uh, mijn zoon Justin dus op doel stond. Gaf aan dat hij uh, bij Allianz uh, altijd wel keepers nodig heeft. En uh, was gecharmeerd van de keeper. Dus ik zeg van, nou ja, dan moet je een keer met je ouders praten. En wetende dat het mijn zoon is, was ik natuurlijk al meteen aanwezig. <laughs> ja. uh, we hebben een gesprek gevoerd. Uh, ook met betrekking tot mijn activiteiten bij Zandvoort. Die ze bij Allianz nog niet hadden. Het keepers trainen. Uh, waar hij in, uh, waardoor hij geïnteresseerd was om, uh, om ja, toch weer verder in gesprek te gaan. Ja. En eigenlijk binnen, binnen vier weken was alles geregeld. En had je een paar proeftrainingen gedaan uh, bij jouw voorloper Aad. Uh, uh, Aad Brandenhorst. Aad Brandenhorst. En uh, is toen bij, uh, bij Allianz gaan voetballen. En ik ben meegegaan als keeperstrainer. dat was een, een, een part of the deal. Ja, ik zit nu sinds 2007 bij die club. Heel opmerkelijk, er waren nooit keepers. Uh, het was verschrikkelijk moeilijk om iemand in de goal te krijgen. Het was een gevecht in de rust als er weer 1,5 en een halve wedstrijd gekiept had. En nu kijk ik op, bijvoorbeeld woensdagmiddag... dan lopen daar 15, 20 jongetjes in keeperskleding. 31 keepers hebben Wat is we. geheim? Uh, het leuk maken van het keepersvak. Ja, maar hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Uh, door de jongetjes het vertrouwen te geven dat het goed gaat... En dat doe je door de oefeningen elke week te herhalen, te herhalen en te herhalen. En je legt elke keer de lat een stukje hoger zonder dat de kinderen het zelf in de gaten hebben. En dat maakt de kinderen vertrouwd met het, het keeper. En ja, er gaat wel eens een bal door. Maar ja, als we goede verdedigers in het veld hebben staan, hebben we geen keepers meer nodig. Dus ja, het ligt niet altijd aan de keeper, het ligt aan het hele team. Jouw passie, is dat de passie door vader en friend... Of is het iets anders? Ja, ik denk dat het uh, de passie weer opgewoekerd is doordat uh, Justin echt gewoon een, ook een talent heeft voor het keepersvak. Uh, nog meer dan dat ik het vroeger had. En ja, daar is de passie weer door opgeleid. Ja, je andere zoon is ook nu uh, ingestroomd daar. Ja, Robert is uh, ook ingestroomd als, uh, als veldspeler. En uh, ja, die. Uh, hij heeft de luxe positie dat hij sinds gisteren de keuze heeft om bij de B1-selectie aan te sluiten. Of een jaar B over te slaan en door te gaan naar de A-selectie. Waar, waar hij heel veel zin in heeft. U luistert naar de Watertoren Sport met als gast vandaag Zandvoorter Roy Seitz. We hadden het al even over vader en vriend. Ellen Clark heb je gekozen. Waarom? Uh, ik heb met Ellen uh, vroeger gebaas Zijn vader uh, vroeger heel veel zien optreden in Zandvoort.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 And I'm glad you're around. Oh, son, it's so strange to hear and you see that someone so different is a soul. Zandvoerders gesproken. Ellen Clark, Korenherten, Lions basketballer en bekende Zandvoerder. Met het nummer Father and Friend gekozen door de gast van vandaag Roy Seijs. Achter de knoppen, dames en heren, zit vandaag Ruud Jansen. En iedereen in Zandvoort kent hem ook. Ruud Jansen Band is een fenomeen. Samen met Ellen Clark maakte hij een prachtig nummer. Soulful Blues Quality. Nou, het was niet samen met Alan Clark hoor. Nee, maar samen met zijn vader. Uh, <laughs> je ja, moet wel ja, een beetje de bij de les blijven. Oh, okay, okay. En het was niet het nummer. Zo heette de band vroeger. Maar heb de jij band. dat niet goed verteld, uh, Roy? Ja, <laughs> ja, ja, voel je, nou, voel je Roy? De, maar laat het maar horen. Uh, we gaan uh, een nummer draaien van een live CD... die Soulful Blues Quality in uh, 1988 gemaakt heeft. En, in uh, Beverwijk. In Beverwijk. En uh, u hoort dus nu nog een keer de vader van alle. En dat is uh, Deen Klaak. Hartstikke leuk, Ruud. Daar komt Dat is de Soulful Blues, want die is uh, 1988 opgenomen deze CD. Live in Hoeve Adrichem in Beverwijk. En uh, er zit trouwens nog een bekende Zandvoortse in. Hè? En die, deze bent niet alleen Denis Zandvoort, maar ook de drumster. Want wij hadden toen een, een echte drumster. Als een van de eerste in Nederland, denk ik. Uh, al in 1968. En dat is Becky Sweers, zuster van Shirley. Wat leuk. Maar de, de, de zang van deze vader is ook ja. buitengewoon goed. Waarom horen we zo weinig daarvan? Ja, het is jammer. Hij, uh, het, ik vind het nog steeds jammer. dat Hij hij doet alleen nog dingen met zijn zoon. Uh, we hebben nog wel diverse keren geprobeerd om te strikken. Om nog eens een keer wat te doen. Tijdens een reunie of een jubileum of wat dan ook. Maar op de een of andere manier, ja, hij heeft het gehad. Hij heeft het een groot aantal jaren gedaan. En... Hij, uh, hij wil gewoon niet meer. Dat vind ik erg jammer hoor. Want ik zou hem graag nog een keertje willen strikken van uh, Clark, kom op, we gaan nog eens even wat leuks doen. Maar, uh, is het wel hij... hè? He? is het wel kwaliteit, hè? Nou ja, ik blijf gewoon zeggen, dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk. En voor wat die waard is. Maar uh, ik blijf het de beste salzanger van Nederland vinden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, -jij ik blijf jij weet het... er ook alles van. Hè, Roy? Ja, ik ben echt. Uh, ja, ik ben in 1980 geboren en zolang ik me kan heugen. Was het Jazzfestival in Zandvoort bij de Bastille aan het eind van de Halterstraat? Met de ruud Band... met de Soulful Blues Quality, uh, Dane en de Dukes. Uh, ja. Het is eigenlijk altijd hetzelfde Swikkie geweest wat, wat ja. daar op het podium stond. Ja. En daar keek je gewoon het hele jaar naar uit. Het is heel bijzonder hier, dat is duidelijk. Ja. Vlakbij is uh, Boudewijn de Groot. Ja. En die hebben we klaarstaan. Ook die heb je gekozen. Waarom? Ja, waarom? Uh, mooi nummer en. Uh, ja, ook weer het voetbal, hè? Jimmy! Nee, ik, moet, ik moet even uh, corrigerend optreden, want ik had iets anders klaarstaan. Oh, dat had je klaarstaan, Ik had even ingegrepen. Maar de, nee, dat komt er allemaal aan. Maar uh, ik, hoorde, ik hoorde jou zo'n leuke uitspraak doen net, uh, Roy. Oh, oeie. En uh, daar heb ik iets op. Nou, laat maar komen. Nou, ben ik ook wel benieuwd wat hij heeft. Zijn benen pijn, hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt: Verdomd, ik win. Voorbij, de jury openrij, ze lakt haar tanden bloot. Wat zijn haar borsten groot, haar tranen, stromen, want ze is mis Nederland. Of alle aangekleed, Een feest is nooit een feest Als jij niet bent geweest. Dat geldt ook voor een meneer ergens uh, vandaag in Zwitserland. Die heeft vrienden in Azië, in Afrika. Zou die het redden? We hebben het over meneer Blatter. Uh, ik denk dat hij het gaat redden. Ik hoop het van niet. Het is toch verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt, hè? Ja, ik, uh, ik, ik heb uh, in Den Haag politici voor minder uh, het veld zien ruimen. En dan denk ik van ja, meneer Blatter, houd er eer aan jezelf. Stap op. Weet je wat ik heel jammer vind? Dat een andere zandvoerder of bentvelder van Praag... dat hij zich heeft teruggetrokken. Want ik denk dat hij meer kans had dan Ali, of niet? Uh, ja, ik denk uh, zeker op uh, voetbaltechnisch gebied... Uh, had het een betere kandidaat geweest. Uh, nou, denk ik dat uh, de inval van de FBI uh, niet zomaar geweest is. En denk ik dat het toch een, een centenkwestie is... dus degene die betaalt, die wint. Het is natuurlijk wel zo dat uh, ze hebben al aardig wat uh, oppositie, hè... Want, uh, de tegenpartij, dus eigenlijk de vrienden van Blatter... Eh, meneer Poetin heeft alweer verklaard... dat het invallen van die FBI gewoon een Amerikaanse politieke zet geweest is. Dus Poetin, eh, de gangster, die staat alweer aan de kant van Blatter. Nou, zo'n is een mooi clubje vrienden bij elkaar, niet? Ja, dat, wel zo. Ja, dat, uh, dat, dat geeft wel een beetje inzicht in hoe de situatie uh, is uh, binnen de FIFA. Oh. En daarnaast denk ik dat... Uh, ja we hebben het gelezen en gehoord op het nieuws... dat uh, de UEFA... Uh, als Blatter herkozen wordt uh, voor de finale van de, van de, van de beker uh, bij elkaar gaat komen... om eventueel afsplitsing van de FIFA uh, te bewerkstelligen met alle Europese clubs. Ja, ik denk dat dat dan misschien de, nog de enige optie is om uh, tegengast te geven. Als je het mij vraagt, is het de enige optie? Ja. Want je kan op deze manier niet doorgaan. Je moet als Europa een vuist maken. En laat het nou wel zijn, waar wordt het beste voetbal gespeeld? In Europa. Ja. Het is een Europa League... Met, uh, met instroming is alleen maar een joh. En dan kunnen ze altijd tegen die kampioen van de rest van de wereld spelen voor, om de wereldtitel. Nou, ik ben eigenlijk benieuwd wat de rest van de wereld hoe die erover denkt en uh, ja daar horen we helaas te weinig over. Ik vind dat dit niet kan. Ik denk dat uh, de Verenigde Staten in ieder geval met Europa mee zullen gaan. En, weet ik zeker. Uh, hoe het met, met Zuid-Amerika gaat, dat weet ik natuurlijk. Daar heeft meneer Blatter misschien nog wel wat, uh, wat vrienden zitten. Het, het grote probleem is Afrika en Azië natuurlijk. Hè? Ja gaan te toch een keer op zichzelf. Ja, die hebben natuurlijk al uh, de Confederations ja, Cup en op. alles. Dus, uh, nee, het is heel schandalig. Het mooie voetbal wordt op deze manier wel heel erg. ja. beschaamd. Ja. Laten we het lekker houden bij jeugdvoetbal bij, uh, bij Allianz in Zandvoort. En dan. Uh, laat dit lekker uh, op een zijspoor uh, doodlopen. En dan uh, gaan ja. wij lekker genieten van de kinderen. En van Jimmy? Bouden wij de groot.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 De ik ken trouwens een Jimmy, die heeft echt schoppen gehad. Ik kan die angst van de ouders ook wel begrijpen. Maar als er één een bord voor zijn kop heeft, is het blatter. Ja, dat zeker. En uh, ja, ook met betrekking tot die angst. Uh, ik ken hem ook als uh, vader van een keeper. Dan zie je hem weer dat, dat goal uitdinderen op de spits af die doorgebroken is. En dan hoop je altijd maar dat het goed afloopt. En uh, gelukkig loopt het meestal goed af. Ik begrijp één ding niet, hè? Een. een uh... Wereldkampioenschap in een land waar het 50 graden is en iedereen is tegen, maar het gaat gewoon door. Wat vind jij er eigenlijk van, Ruud? Ja, ik vind het te gek voor woorden, maar het is een kwestie van geld. Er is gewoon heel veel geld betaald. En uh, ja, het, het, zijn, het is normaal een soort landen waar, waar de mensen niet meetellen. Uh, de de shike of de oliemagnaat of weet ik veel, die bepaalt daar wat er gebeurt. Die heeft een heleboel centjes betaald aan meneer Blatter, waarschijnlijk, of in ieder geval aan de FIFA. En dan gaat het gewoon door. En het is natuurlijk al te gek voor woorden... dat het verplaatst moet worden van de zomer naar de winter... omdat het daar gewoon zomers niet te doen is. Ja, en wat denk je dat het betekent voor alle competities hier? Ja, die moeten dus allemaal worden omgegooid... alleen voor, voor meneer Blatter. Nou, dat, uh, en voor, meneer, voor, uh, voor de sjeik van Qatar. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nogmaals, als het vandaag misgaat... als die weer gekozen wordt... en die kans is heel groot... Hè, want die landen die hebben gewoon heel veel stemmen... wat moet er gebeuren... Ik denk dat Europa dat die uit moet stappen. Ja, en als Europa het niet doet... dan uh, vind ik dat je als KNVB moet zeggen... van nou, je, spe dit spelletje spelen we niet meer mee. En dat zal even pijnlijk zijn. En ik denk dat op de lange termijn je dan als winnaar eruit komt. Want uh, ja, een EK of een WK... Uh, zonder überhaupt de kans dat Nederland meedoet... ja, dat denk ik dat het over het grote gedeelte van de wereld wordt gezien... als een farce. Uh, maar, ja, we moeten nog wel even zien dat we ons plaatsen natuurlijk. Hè? Ja, alleen als je als je, dus je zou kunnen plaatsen en je terugtrekt uit principiële overwegingen, denk ik dat je veel sterker staat dan als je, als je, nu, al, als je nu al zegt van nou we gaan, we gaan ons niet eens meer plaatsen. Vind jij Ruud? Ja, ik vind het ik vind hetzelfde. Probeer je het te plaatsen en, en maak dan een gebaar door te zeggen van we doen het gewoon niet meer. Klaar, we hebben geen zin meer om aan dit systeem eh, mee te werken. We gaan het niet meer hebben over die man met dat bord voor zijn kop. Nee. Dat blatter, het is klaar. We weten morgen de uitslag of vanavond al. En dan, uh, dan zullen de gevolgen zullen toch enorm zijn, denk ik. Ja. We gaan het over uh, iets leukers hebben, namelijk over het damesvoetbal. Dat is geweldig in, uh, in opkomst. En volgende week begint het. Ja. Canada, wat denk je? Ik, uh, ik heb de dames uh, bezig gezien uh, tijdens de Frans Hoekiepersdag. Toen hadden ze een van hun laatste trainingen... Uh, in Harderwijk, op het veld uh, waar wij later de finale hebben gespeeld. En uh, ik denk dat een, een menig mannenteam daar nog heel wat van kan leren, van deze dames. Die vooruitgang is enorm, hè? Ja, ik, uh, en ik, ik juich het alleen maar toe. Uh, daarentegen zeg ik wel uh, dat uh, je de, de, uh, een, bijvoorbeeld in mijn geval de keepsters... Uh, als die echt het talent hebben, zet ze in een mannenteam neer. Dan worden ze, twee, worden ze sneller hard... Ze krijgen meer, meer weerstand. Waardoor ze nog beter worden als ze op latere leeftijd in de damescompetitie instromen. Omdat ja, het, meisje, het meisjesvoetbal is gewoon toch nog wel een, een hele andere discipline. Dat, dat, ja, dat is toch niet waar we het nu over hebben. Het damesvoetbal is. Veel en veel, veel harder dan het meisjesvoetbal. Ja, maar dat zeg je nou. Ik was afgelopen Pinksterweekend weekend in, in Arnhem hè, voor de Girls' Cup. Dat is ieder jaar een internationaal toernooi waar ik geloof dat er wel acht of negen landen aan meedoen. Het niveau daar in vergelijking met twee jaar geleden toen ik er ook was. En vorig jaar toen ik er ook was. Dat niveau gaat maar omhoog en dat gaat heel snel. Ja, maar als je dan gaat kijken op het, uh, op het lokale niveau. Waar dus de, de meisjes toch nog wel... Uh, Um, bezig zijn met de nagellak... en dat de haartjes goed zitten als het veld opkomen. dat uh, Niet naar beneden halen. Ruud, wat vind jij daarvan? <laughs> Ik zit even op de klok te kijken, heren. Ja, want we, <laughs> hebben, we hebben namelijk hier geweldige uh, mensen achter de knoppen... Uh, meneer Duivel, om iets te noemen. En die heeft ja. een zoon, Sven Davis. Ja, zullen we niet wat na het nieuws bewaren? Want we hebben nog anderhalve minuut en dan moeten we het nummer uh, midden in af, ja, afbreken. Nee, dat, zou ook... zonde dus dat, dat zou doodzonde zijn. Dat zou doodzonde zijn. Dames en heren, u luistert naar de Watertoren Sport. Een programma op vrijdagmorgen op CFM. En vandaag is de gast Roy Sijts. Roy Sijts heeft gesproken over keeperstraining, over dames,voetbal. Maar hij heeft nog een andere passie en dat is honden. Wat doe je daarmee? Precies. Ja, honden, daar. Uh... Probeer ik, uh, die probeer ik op te leiden tot uh, politiebewakingshond. En dat is gewoon een hele leuke tak van sport. En uh, daar gaat uh, drie avonden in de week mijn tijd aan op. Ja, maar wat doe je precies? Uh, wij, uh, wij, wij trainen de honden uh, op commando te volgen. Uh, maar ook het, aan, het aanhouden van een verdachte. Dus het, het bijtwerk. En doe je iets in, in het uh, voortbrengen van die beesten of haal je ze ergens vandaan? Hoe gaat dat? Nee, ik heb uh, nu een pub die ik echt gewoon van pups af aan wil gaan voortbrengen. En daar uh, heb ik uh, bij de club waar ik zit uh, mensen voor die al 30 jaar in de africhting zitten. Dus die mij daar goed in kunnen ondersteunen. Want voor mij is dit gewoon helemaal nieuw en uh, een leuke uitdaging. Ja, maar dan heb je een beest gehad, zeg maar twee, drie jaar en dan moet je hem weer afstaan. Nee, ik uh, heb wel besloten dat als ik hem voorgebracht heb, dat ik er gewoon mee ga werken en dat ik hem, uh, dat ik hem haal. Dat is Roy Seitz, gast van vandaag. Voetbaltrainer bij uh, verschillende verenigingen geweest. Nu bij Allianz 22, doet daar de keepers. En bracht deze week een Nederlands kampioen mee van de Franshoek trainingsdagen. Geweldig succes natuurlijk. En daarnaast is hij Marshall op het circuit. En dan gaan we na het nieuws verder met hem over praten. Watertorensport, ZFM, Zandvoer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.